12 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft toestemming om hulpgoederen af te leveren in Jemen. De hulporganisatie heeft een week onderhandeld... met de Saudische coalitie om het land in te mogen. Het Rode Kruis wil twee vliegtuigen sturen... maar het is nog onzeker of dat lukt... want er moet nog een maatschappij worden gevonden die de vluchten wil uitvoeren. Elf dagen geleden begon de Saudische luchtmacht met bombardementen op Jemen... om de opmars van Houthi-rebellen te stuiten... De Afghaanse Taliban hebben op hun website een biografie geplaatst van Mullah Omar... hun hoogste leider, die leidt een teruggetrokken bestaan. Analisten denken dat de Taliban die gegevens over hun leider publiceren... als reactie op de groeiende populariteit van IS in Afghanistan. De Amerikaanse regering heeft 10 miljoen dollar op het hoofd van Mullah Omar gezet. In de maanden voor de ramp met vlucht MH17... nam het vliegverkeer boven Oost-Oekraïne niet af, maar toe... Tot nu toe bestond het beeld dat veel luchtvaartmaatschappijen het oosten van Oekra Oekraïne mede vanwege het conflict... tussen de pro-Russische separatisten en het Oekraïnse leger. Maar dat blijkt niet waar. Vanaf april vlogen er iedere dag anderhalf keer zoveel vliegtuigen... als in februari en maart. Dat blijkt uit een analyse door de NOS van vlieggegevens in het gebied. In de extra beveiligde gevangenis in Vught... is een gevangene gewond geraakt bij een brand. Volgens de politie had het slachtoffer de brand in zijn cel zelf aangestoken... Hij heeft rook ingeademd en is naar het ziekenhuis gebracht. Het gevangenispersoneel kon de brand blussen. Vorige week voerde er ook korte tijd brand in de gevangenis. Die was waarschijnlijk ook aangestoken. Een militair die is omgekomen bij de slag bij Waterloo is 200 jaar na zijn dood geïdentificeerd. Een Britse krant meldt dat het volgens onderzoekers een Duitse soldaat is. Zijn skelet werd in 2012 bij toeval gevonden bij werkzaamheden voor een parkeerplaats. Het weer, vannacht hier en daar regen. Temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen eerst bewolking en lokaal wat regen. Later meer zon en ongeveer 9 graden. Dit was Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. Al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live. GFM. Met nu de nacht. misle ke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 Zo,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 right with what I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 I'll meet you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 Kiss stuck in a elevator she take me to the sky Ritme. ritme van ZFM. GF